Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt binnenkort misschien makkelijker een huis in je eigen dorp krijgen. De missionair minister Ollongren denkt na over nieuwe regels. Nu is het zo dat bijvoorbeeld huizenkopers uit Amsterdam flink overbieden op huizen in andere plaatsen. ...en de eigen inwoners er moeilijk tussen komen. Dat moet anders, vindt Olongren. De reden om het te doen is dat je echt ruimte wil houden voor de groepen... ...die anders buiten de boot vallen, omdat het gewoon te duur wordt. En dat zijn starters, middeninkomens en specifieke doelgroepen. Inderdaad, zoals de leraren, de verpleegkundigen, de agenten. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat zij ook kunnen wonen waar ze werken. Er zitten wel wat voorwaarden aan de voorrangsregels. Maximaal 30 procent van de nieuwbouwhuizen mag op die manier naar eigen inwoners gaan. En het gaat alleen om huizen tot 355.000 euro. De bestuurder van een kraanwagen die vanochtend een ongeluk veroorzaakte op de A1 had ruim twee keer zoveel gedronken als toegestaan, zegt de politie. De kraanwagen schoot vanochtend van de weg, schoot de vangrail in. Een auto werd daarbij geraakt. De bestuurster raakte daarbij gewond. Het ongeluk zorgde voor een enorme chaos. Rijkswaterstaat denkt tot vijf uur bezig te zijn met opruimen. Er komt voorlopig geen stroomkabel dwars door Oog. De kabel zou vanaf een nieuw windpark in de Noordzee... via Schiermonnikoog stroom naar het vasteland brengen. Maar bewoners en natuurorganisaties zijn bang dat hierdoor de natuur beschadigt. De staatssecretaris gaat nu kijken naar andere opties. En stel, je wint de loterij dankzij een beterschapskaartje. Het overkwam een man uit Amerika. Na een harteoperatie operatie kreeg hij van een vriend een beterschapskaartje... met drie loten erin. En één lot bleek goud waard. De man won 1 miljoen dollar. Dat was trouwens niet voor het eerst... Een paar jaar geleden kreeg hij ook al een lot van die vriend en daar won hij een dikke prijs op. Heb ik het weer nog? Op steeds meer plekken gaat het regenen. In het Oosten-Limburg kan natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 7 graden. Dit weekend ook grijs en kans op regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen...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 nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma Morgen is het weekend. Weekend. ken, ik ken. crazy what I'm about to say. Welkom op vrijdag uh, 3 december bij... Uh, morgen is het weekend. Ja, ja, morgen Pedro. is het weekend. <laughs> en wat voor een weekend. Sinterklaas weekend. Ja. Daar komen we straks ook nog op terug. En we hebben hier uh, lijst zetten Lij, uh, Ja, want we gaan het eerst keer. wat uh, serieus hebben over de politiek. hè? We gaan het eerst eventjes hebben over de uh, entree van Zandvoort. En waarom? En, en dat is met name omdat volgende week woensdag gaat inderdaad... Uh, een principebesluit genomen worden of zo, of wat ook? Een ferme stap wordt er gezet. Ja. Een ferme stap, wat is een ferme stap? Nou ja, principebesluiten... Uh, ook over de schetsontwerpen... de inrichting... Uh, het plein, uh, de uh, bebouwing. Kortom eigenlijk... Uh, uh, ja, echt een mijlpaal... in het proces. Oké, okay, en daarna is ja. er niks meer aan te doen eigenlijk. Nou ja... Uh, uh, Vrij weinig. Hè? Als je palen zet, uh, wordt het steeds uh, moeilijker om daarna nog uh, ja, ja. Okay. belangrijke wijzigingen aan te brengen. Dus ja. zo gaat het proces nu één keer. Ja. Ja. Nou ja, goed, we zijn er natuurlijk al heel lang mee bezig. Ik woon in het Entree-gebied, dus vandaar dat ik er best wel mee bezig ben. Ik zit ook in de commissie van onze VVE erover. Ja, we hebben natuurlijk een aardig wat plannen de refusie zien uh, passeren. 2018 kregen we een of andere rond iets. En uh, ja, ook precies voor de Venema-flat. En daarna werd het een rond iets met een puis erop. En nu hebben we dus de, van de bouwer zelf het plan uh, om daar twee ja, dingen naast te maken. Maar dat is in 2018 zie ik staan, dus dat valt nog wel mee. Dat is in 2018, ja. Ja. Dus we zijn er nog niet zo lang over bezig of is de herinrichting of de entree zoals ze dat noemen, oh. is het al veel langer gaande? Moet ik kijken wanneer ik mijn eerste mail daarover ging krijgen. Uh, uh, uh, uh, uh. Ik denk uh, 2016 of zoiets. Oh, dat valt ook wel mee. Nee, maar jij, jij, jij bent er een beetje bij betrokken omdat je, je hebt een ander alternatief hebt eigenlijk, hè? Ja, ik ben uh, gewoon een actieve burger die uh, meedenkt uh, over het mooi maken van ons dorp. En uh, de entree is de visitekaart van ons dorp. Dus dat uh, trekt mijn belangstelling. En uh, ik ben ook betrokken geweest bij wat volksoplopen enige jaren geleden. Heel goed. Daarna werd het uh, eigenlijk een beetje stil. Uh, ook door corona natuurlijk en werd ook de inspraak en de participatie een stuk smaller. Zodanig zelfs dat ik op dit moment denk van... oei, is die uh, inspraak wel voldoende breed geweest... als het gaat om de entree van Zandvoort. Het gaat namelijk niet om de entree van het hotel... maar uh, de entree van Zandvoort. En dan denk ik uh, ja, toch uh, dat uh, de Zandvoorters... niet voldoende zijn meegenomen mm -hmm. in het proces... en dat daar ja, toch eigenlijk iets is misgegaan... Of de VVE's die in de buurt wonen, de omwonenden... die zijn in de laatste instantie vrij goed betrokken. Dat is mooi. Maar dan kan het volgens mij niet toe beperkt blijven. Het is iets wat Zandvoort in zijn geheel raakt. Mij dus ook als gewoon uh, burger. En ik heb inderdaad goed zitten kijken naar de plannen die nu voorliggen. Er zitten hele mooie dingen in. Maar ook een paar gemiste kansen. Ja, ja oké. Okay. En daar heb je ook een voorstel voor gedaan. Want even een stapje terug, de entree van Zandvoort. Uh, waar moet ik dan aan denken? Nou, grofweg het gebied tussen het station en de zee. Als je als bezoeker aankomt uit het station, loop je naar de zee. En die zoek je dan. En je zoekt eh, liefst de kortste weg. En dat is ook niet zo ver eigenlijk hemelsbreed. En dan kom je eerst de Engelbertstraat tegen. Die moet je oversteken. En daar worden woningen gepland. Ja. Uh, vervolgens kom je op een plein. En daar staat uh, nog een restaurant. Dat is de Die staat er een beetje in de weg. Maar goed, en dan kom je uh, bij... Uh, <laughs> bij uh, het hotel. Ja, ja. Dat, dat is, gebied dus. De standvoort, er is natuurlijk ook een verhaal apart. Ja, maar uh, gaan we het zo wel over hebben dan? Ja, dat ja, dat ja, komt ja. wel. Ja. Dus, maar ja, weet je, ik, we, we, de, wij zijn vlak voor corona zijn we als uh, VVE een beetje uh, serieus genomen, mochten we ook mee overleggen. Daar hebben we geloof ik twee keer een ontmoeting over gehad. En daarna... Uh, maar je wil wel het, we, uh, het voorstel wat voor ligt, hebben jullie goedgekeurd. Het voorstel van uh, de bouwerspelles, we hebben niet het hele plan goedgekeurd. Het uh, voorstel van bouwerspelles, ja, dat is de beste van de slechtste. Ja. Hoezo? Wat bedoel je daarmee? Omdat uh, eerst bovenop het Dolvirama... Uh, een, een hotel gebouwd zou worden... met... Uh, nou, eerst een of andere... hele rare vorm... maar vlak voor onze flat. Dus de mensen die op de hoek van onze flat wonen... die eerste twee partieken... vanaf noord... Te zien. Uh, die kregen een enorm hotel voor zich. Ja, ja. En die krijgen dan aan de achterkant allemaal woningen, wat uh, bij uh, de passage gemaakt wil, uh, gaat worden. Oh, ja. En toen was er ook nog aan de zijkant, aan de noordkant van onze flat, stond ook een flat gepland. Dus die mensen waren helemaal ingesloten. En nou, daarvoor... Maar voor de entree, want nou, we krijgen nu twee entree... discussies natuurlijk, hè? Ja, nou ja, goed, je, je, je krijgt. Tuurlijk krijg je twee discussies erover. Omdat. Um, ja, wij, wij, wij, je, ja, twee discussies. Je, ook wel een uitzicht wat je natuurlijk aan tegenhoudt Die mensen kwamen in het donker maar te voor het, voor het entree, is het mooi. Uh, weet ik niet, want het nee? waren geen mooie gebouwen. Bovendien. Ja, ik denk niet dat iemand zit te wachten op als ik bij jou op je bord kan kijken wat jij aan het eten bent. Nee, we er zelfs wel over nagedacht, hebben toch? Ja. Nee, daar nee? was niet echt over nagedacht. Nee? nee, vandaar dat die flat op noord sowieso al te vallen kwam, want daar zat geloof ik zes meter tussen en er zitten nog ramen van ja, dat uh, onze flat die ja. ja, die mensen die in noord, aan de noordkant wonen kunnen daar kijken. Maar ja, we hebben woningen nodig in Zandvoort. Ja, maar niet op die van ons. Oké, okay. ja. niet in mijn backyard. Nou, wel in mijn backyard, maar niet op die manier. Deze maar? stond zes meter vandaan, dus je krijgt ook nog eens een, keer een steegje van zes meter tussen onze flat en dan die nieuw te bouwen flat. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat was vraag om problemen. Daar krijg je donkere ja. hoekjes ja. waar jij niet wilt zijn, uh, okay. s'avonds. Nee, maar dat is aangepast. Hè? Die is nu aangepast. Die is helemaal weggehaald. Ja, ja. Want daar zagen, de, zagen ze ook wel in van de... Want dus we hebben nu de optie dat aan bouwers... komen er twee puisten, links en ja. rechts. Ja. En een hele Oots front aan de voorkant. Hè? Leiden, daar heb jij een ander voorstel voor. Hè? Ja, ik heb daar inderdaad een ander voorstel voor. Maar misschien toch nog even ja? goed om te zeggen... dat aan het plan dat woensdag in de Raad komt... Eh, toch ook een paar hele leuke dingen zitten. En eh, noodzakelijke dingen. Het woongedeelte... Uh, aan de Engelbertstraat, dat is aangepast qua hoogte... Ja. en denk ik nu best wel acceptabel. En het prachtige is dat de meeste woningen... zijn in het goedkope betaalbare segment. Nou, dat is uniek voor Zandvoort en dat is, uh, ja, kan de vlag uit. Dan uh, in het plan zit parkeren onder de grond. Ik ja. geloof wel 180 parkeerplaatsen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch... Want zo moet het in de toekomst. Nou ja, er wordt wel afgevraagd of onze, onze flat niet ondervalt. Dus dat zit oh, wel een klein dingetje. Nou, dat's, dat ma mag niet, hè? <lacht> nee, maar dat parkeren onder de grond... dat is denk ik ook een geweldig pluspunt. En, en de manier waarop men het plein zelf wil inrichten... dat ziet er ook niet verkeerd uit. Maar ja, dan loop je verder vanuit het station uh, richting zee. En dan zie je, een, als je dat doet met die schets voor ogen... die nu, zeg maar, uh, uh, uh, dreigt aangenomen ja, te worden... Ja. Dan kijk je om te beginnen aan tegen het oude uh, nou ja, het, het hotel zelf, het Palace Hotel... maar daarnaast op die schets kijk je op ooghoogte tegen een plint aan van meer dan 100 meter. Ja. Die geeft geen toegang tot de zee, maar die blokkeert de zee. Dat is geen entree, maar een blokkade, een soort Berlijnse muur. Heel breed zie je uh, niet de lucht, de zee, maar een gebouw, uh, het oude Palace... En je dannaast... ziet leuke, Nee, je ziet leuke winkeltjes. Hè? Dat is nee, dat waar. Je winkels. ziet hele leuke winkeltjes, ja. maar die wil je misschien uh, bekijken nadat je naar zee bent geweest uh, en, en niet daarvoor. Om ja. te beginnen, loop je daar tegenaan. Tegen uh, een, een plint die inderdaad gevuld is uh, met, uh, met winkels, denk ik dan. Ja. Ja. Maar wat mij dan stoort, en ik denk velen uh, die, uh, die entree uh, willen benaderen, is dat je om die om die plint van 100x meter heen moet. En er is geen doorgang, er is geen lucht. Je ziet dus twee half hoge torens. Eentje ja. links en eentje rechts van Bouwerspijlers. Half hoog. Dat wil zeggen, tamelijk breed. En dan niet twintig, maar tien verdiepingen. De helft, zo'n beetje, van acht verdiepingen, geloof ik. Ja. Ja. En dat is dus iets waarvan je je af kunt vragen: is dat nu zo handig als wij open en open willen zijn in de doorgangen naar zee... en dan loop je tegen zo'n plint aan. Het is een blokkade. Dus niet mooi. Maar wat belangrijker is... de uitbreidingen van het hotel voorzien in hotelkamers. Punt. Ja. Verder niet. En de vraag is dan van... oei, wat voegt dat nu toe aan onze ambitie voor de toekomst? Als wij aantrekkelijk willen zijn 365 dagen per jaar... Hoe gedaan, is dat dan goed genoeg? Het is genoeg. wel een opdracht van de gemeente ook, hè, die hotelkamers. Zeker. Omdat uh, zeker nu de Grand Prix er is. Heb je, ja. En wij geen vijf hebben. hebben. Ja. En uh, heeft de gemeente wel gesteld van er moet een accommodatie komen met vijf sterren. Ja, ja oké. Okay, dus. Maar even terug naar Leij. Want je zegt inderdaad, uh, uh, de gemeente heeft wat voor ogen. Uh, 365 dagen zo. Ja. Uh, kan je daar nog even dieper op ingaan? Ja, ja de omgevingsvisie is uh, <coughs> nog warm. Hij is geloof ik uh, twee weken geleden behandeld in de, in de raad. En omarmd van, uh, met belangrijke richtingen. Uh, die moeten we overnemen. En, en liefst zo snel mogelijk. Dat zou betekenen dat als je nu kansen hebt... dat je die nu moet grijpen. En niet over vijf jaar. En mijn punt met het, de schets die nu voor ligt... is dat er een kans wordt gemist. Een kans... Eh, weliswaar eh, veel hotelkamers erbij. Prima. Maar eh, qua uitstraling en <coughs> in, in zijn vormgeving... denk ik dat het verder niet toevoegt aan die ambitie. Okay. En ook niet 365 eh, dagen per jaar gaat trekken. Met uitzondering dan van de toeristen die, die een kamer zoeken. Ja, oké. Okay. Waarom zou jouw optie daar wel iets aan doen? Ja, en ik heb eh, een idee gehad van Singapore kun je ze op internet vinden. En waar, waar zou, als je dat loslaat op, op het gebied waar we het over hebben... Ja. zou je het kunnen voorstellen als links en rechts van het bestaande hotel... een ranke, slanke toren, even hoog als het hotel... en bovenop een verbindende, horizontale boulevard. Okay. Een verbindend stuk waar je kan flaneren, het hele jaar door waar je ook uh, nog wat restaurantjes ja. en uh, winkeltjes in kunt onderbrengen. Misschien zelfs de zandvoorter... die we toch ook liever een andere plaats geven... dan die die nu heeft ja. beneden op de grond. Ja. Dus in <coughs> mijn optiek zou dat een kans zijn... naar analogie dus van, van Singapore, waar dit werkt. Ja. Dat is echt een icoon. Volgens Lekker. mij zoeken ja. wij iconen. Die trekt, die trekt het hele jaar door... Je kunt daar flaneren, uh, steeds. Uh, en ik heb begrepen dat vroeger was er een restaurant boven in uh, ja. Bowers Palace. Toen nog. Want ja. nou, dat ja, zou dan 100 meter breed worden of zo. Hè? Nou ja, ik heb of het niet zin. precies uitgerekend. Ja. Als ik zo kijk naar het plaatje dat ik voor me heb, is het misschien wel meer dan dat. En ja, dat is voldoende om te veranderen en een hoop winkeltjes zo neer te zetten, ja. ja, ja. Dan kun je een heel eind uh, ja. lopen. Je kunt ermee spelen, ook rekening houdend met de omwonenden... van hoe breed, hoe groot. Je kunt die torens die, die, die ik dan voor me zie, die kun je vierkant maken... of rechthoekig, maar je kunt ja. ze ook rond maken Of ovaal, afhankelijk van windproeven en zo. Daar moet je een beetje op, over doordenken. Ja. Maar je krijgt dan volgens mij iets wat veel minder volumineus is. Want op de, wij lopen meestal over de grond. En als je in mijn plannetje kijkt naar de zee... dan zie je gaten en veel minder beslag aan de voet, aan de plint. Dus geen plint van 100 meter, maar misschien 60 meter. Ja, een huidige hotel. Ja, ja. ja. ja dus dan, dan, dan heb je doorgangen. Je hoeft niet om dat hotel heen te gaan, of, zoals het nu wordt geschetst. Maar je kunt ja. er ook tussendoor... Je hebt bent... veel meer lucht, veel meer ruimte ja, eigenlijk. En zo. Maar je hebt wel natuurlijk... wat je nu ook bij... Uh, bij uh, Bouwers bij Hotel hebt. Als je daar tussen de Dovrama... en Bouwers Hotel inloopt... is gigantische draaiwind. Hè? Ja. Je hebt altijd... op die plek heb je altijd last van, van wind. Ja, dat uh, is een serieus probleem. Uh, ook bij het uh, tekenen van de torens. Uh, dat zal denk ik ook gebeurd zijn... bij de huidige schets. Dat moet dan ook. Er zijn ook... Doorgaans oplossingen voor. Uh, misschien wel glazen schermen die het doorzicht niet uh, belemmeren, uh, maar uh, de doorgang wel mogelijk maken. Daar moet je iets aan doen, een aantal dagen per jaar, en dat zijn er best veel. Uh, heb je behoorlijk wat valwinden en uh, daar weten we alles van. Ja. Want wat, wat ben je dan van plan met het uh, Dolfirama? Want die staat er nou ja, die staat nog geen 30 meter van de uh, Bouwerspelles af. Nou, met de vloer gelijk maken zou misschien een uh, oplossing kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik heb er geen serieuze gedachten over. Nee, maar dat zijn allemaal details zo volgens mij. Wat je ook zegt. Ja, meer schetsen, een idee van. Ja. Wat ik wat begrijp van jou inderdaad. jij vindt die gewoon. Je komt uit het station en je loopt tegen een muur aan eigenlijk. Hè? Ja. Het, het, het is niet open. Het is niet uh, toegankelijk. En jij wil gewoon met wat veel ruimte tussen jouw. Ja, in, ja, inderdaad veel uh, ruimte, doorgangen. Ja. Uh, niet één, maar diverse. En ook minder ruimtebeslag op de grond. Uh, in, die die torens zoals ik ze zie, die zijn slank... en nemen veel minder oppervlakte op de grond... Uh, uh, dan ja. uh, uh, in het huidige plan. Uh, ja, dus, dat is dus beperkter uh, in bouwvolume, uh, althans, op de grond. Maar ik wil de hoogte in... En de hoogte in, hè, gelijke hoogte als uh, uh, het Palace Hotel zelf, ja. betekent dat ook de uitbreiding die de eigenaar graag wil, toch gerealiseerd kan worden. Niet in de breedte, maar in de hoogte. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en bovendien krijgt die eigenaar bovenop een trekpleister van je welste. Daar kan hij een, een fantastisch verdienmodel op loslaten. En, en dat gaat helemaal. Uh, uh, Commercieel uh, goedkomen en rondkomen. Dus ja, ik denk ja. dat, de, dat het ook voor de eigenaar uh, toch wel aantrekkelijk zou kunnen zijn. Oké, okay, heel positief. Ja. Nou, ja. laten we dat even. Uh, want ik, het is een heugelijke dag. Sinterklaas is uh, er ook. Dus ga even uh, het Sinterklaas nummertje draaien. En daarna gaan we verder van hoe nu verder met het antwoord ja. van Oké. Okay. Zigrins komt de stoomboot. Nou, wat is er nog meer? Dan komt hij. <tie> Als je komt, dus... Zie komt te staan. zo meteen op de Sinterklaasliedjes. Daar had ik ook nog wat een en ander over opgezocht. Um... Maar hoe nu verder inderdaad? Hoe nu verder met de entree van Zandvoort? Woensdag en de belangrijke dag begrijp ik. Wat zouden jullie nog willen doen? Kijk, de, de VVE's die er nu mee hebben ingestemd... die hebben ingestemd met het minst slechte plan. Nou, dat is beter dan uh, de, de puist, uh, hoorde ik... Uh, die, die eerder uh, gepland was... Uh, uh, en, en die is afgewezen. Nou, dit plan is beter. Dat is een feit. Ja. Maar volgens mij zijn er nog betere plannen. En als we nu hiervoor kiezen... en dat uh, zou dus woensdag uh, wellicht gaan gebeuren... dan blijven er kansen onbenut, blijven alternatieven onbekeken. En ja, mijn pleidoo zou zijn... denk nog even na over onze entree... Kijk ook naar alternatieven en laat daar zandwoord over spreken. Niet alleen de VVE's die daar eh, eh, omheen wonen, maar iets ruimer. Want het is niet de, de entree van het hotel, het is de entree van het dorp. Ja. Belangrijk genoeg om ook nog even de rust te nemen voor een paar alternatieven. Ja, ja. duidelijk. Ja. En Mario, hoe, ja. hoe stel jij daar tegenover als bewoner van? Als bewoner van? Ja, nou ja, goed, kijk. Het, het is een mooi alternatief. En... Uh... Ja, Jammer dat daar nooit iemand anders opgekomen is. Maar uh, ja, het, ik, ik, neem, ik neem het plan mee naar de commissie die, uh, die erover... En uh, ja, wat vind je van zijn lijst argumenten van uh, je loopt tegen zo'n muren aan en zo? Ja, maar ja goed, daar willen ze dus weer wat van maken door dat plein daarvoor uh, op te pimpen. Ja oké, okay, dus maar je bent... Maar wel... je blijft natuurlijk tegen die muur aanlopen, ja. Je bent een groot deel van het plein kwijt, hè? Want je zei net, ja. het is tot en met... Dat en hele parkeerterrein wordt helemaal volgebouwd. Ja, ja. Ja, ja, ja, dat wordt overdekt. En ja. daar gaan ze dan een uh, soort binnentuin... met allemaal uh, winkeltjes oh, de en de dingetjes. Oké, okay. ja, zou dat kunnen, ja. ja. Van het hotel. Dus, uh, nou, ik denk dat we er volgende week misschien even op terugkomen. Dan is de vergadering geweest. Ja, en dan, uh, ja wat ik ben we... ook benieuwd dat het uit die vergadering komt. Dus ja. ja. Ik, ik begrijp dat er de nodige frustratie is bij de mensen... die hier al zo lang mee bezig zijn. Ja. En die nu denken van... het is de hoogste tijd uh, om uh, de schoppen... in de grond uh, te steken... en uh, ja. een keer een te op te geven. Ja, dat is waar. Maar uh, is er een superhoge urgentie... nu voor dit hotel? Voor de uitbreiding daarvan? Of kunnen we toch nog heel even nadenken... En het goede behouden natuurlijk, hè? die parkeergarage, de, de, de, dat parkeren onder de grond. Ja. Daar hoef je niet aan te komen. Maar toch misschien nog even de ruimte nemen om ja, ja. door te denken ja. voor betere alternatieven. Dus eigenlijk zeg je, die sociale woningen die kunnen doorgaan en zo. Zeker, maar laten we even zeker. denken over dat hotel en hoe we dat plannen inderdaad. Ja. Ja. ja, dat is waar denk ik de meeste mensen tegenaan lopen, letterlijk en figuurlijk. Het ja. hotel en de uitbreiding daarvan. Ja, nou ja, goed, de, voor, voor onze VVE is het met name het parkeren een, uh, een ding. Weet je, we, kunnen, we hebben nu zomers al behoorlijk veel overlast van parkeren. Ja. Dat, uh, zeker als het hotel gaat uitbreiden en je krijgt nog een keer aan de andere kant woningen, dan heb je natuurlijk nog meer parkeerdingen. Uh, ja. ja, maar is weer in mijn backyard, hè? We moeten ruimer uh, denken. Nou hè? ja, ik ja. vind niet dat ik tussen het fijnstof hoef in te wonen. Weet je, ik krijg dan aan fijnstof. de achterkant van mijn flat en aan de voorkant van mijn flat ontiegelijk veel fijnstof. Als je Ach. ziet hoeveel mensen er rondjes rijden op een zomerdag of over het Venema-plein... dat wil je niet weten. Ja, ik ja. kan mijn auto in zomers niet gebruiken. Maar gezien het nieuwe parkeerregime moet dat goed gaan, toch? Nee. Dat is weer een, een heel andere raan. discussie. Ik denk dat we daar niet <laughs> over moeten beginnen. Uh, Woensdag wordt belangrijk. Nou, dan ja. gaan we misschien volgende week even naar kijken. Uh, zullen we het zo afronden? Lei hartstikke bedankt. Marja, bewoner van het Venemaplein, hartstikke bedankt. Je hebt mijn achternaam nog nooit genoemd. <laughs> Oké, okay. ja. Leij Bodelier, hartstikke ja. bedankt voor deze, dit Ja. <laughs> yeah? Graag gedaan. En we gaan weer gauw door met Sinterklaasliedjes... De Zak van Sinterklaas. waar komen Sinterklaasliedjes vandaan? Hè? Ja. Heel veel komen van uh, Duitse componisten. Oh, dat Het ontstaan van veel traditionele Sinterklaasliedjes... is voor een groot deel terug te rijden naar de 19e en begin 20e eeuw. De viering in Nederland steeds populairder werd... en tekstdichters als J.P. Heine en Jan Schenkman... speelden daar met hun liedjes slim op in. De tekst van Sigins komt de stoomboot is bij geen enkele intocht meer weg te denken. Nee. De invloed van nee. de Duitse muziek en componisten... was in die periode in Nederland heel groot. Het is dus niet verwonderlijk dat heel veel muzieklijnen uh, daaruit voortkomen. Ik heb hier de Jürgen... Moet je mijn eventjes openzetten? Ja. Yeah, yeah. De Jurgen Plays Schumann-album. En yeah. uh, moet je maar eens opletten. Nou, kom op. Doe wat. Ja, daar gaat wat gebeuren. Ja, nou, het is echt inderdaad. Ja, ja, dat is dus van Schumann. En dat is de van de album voor de Jugend... Nou, zo heb je nog meer van dat soort dingen, moet je deze eens horen. Dus Mozart, met die ja. Marsen der Bauer. En dat <laughs> het is dus, sinds, sinds, sinds komt de zo'n Moeten we die Duitsers toch wel dankbaar zijn, hoor? He? Ja, toch? Want in Duitsland hebben ze toch geen Sinterklaas? Nee, nee, nee, nee. nee we hebben alleen de muziek gejat. Alleen de muziek? Nou, gejat, ge ja, ja. Gebruikt, hè? Nou ja, gebruikt. <laughs> nog meer of niet? Nee, ja, toch? ik heb er nog één. Oké. Okay. Heb ik deze? Uh, Liebe Augustine, het, het, uh, van de Oostenrijkse componist Johan Paul Munch hummel Nooit van gehoord van de man. Nee. Nee. Maar, uh, ja... Wordt de ja wordt dan de deur leuk, leuk om dat te horen inderdaad. Ja. Ja, ja. Nooit geweten, nee. Nee, heel apart is dat. Dat is wel Nou ja. Nou ja, Marco, de, de Sinterklaasliedjes natuurlijk. Waar is dat ooit ontstaan? De, de, de, ik ben dat gaan opzoeken. Ja? En uh, Sinterklaas zelf. Over zo'n Sinterklaas dat op 5 december in Nederland wordt gevierd. En op 6 december in België. Oh, ja. Sinterklaas dus is gebaseerd op de bischop Nicolaas van, van Myra. Grie een Grieks heilige die in de derde eeuw na Christus in uh, Lysië in Klein-Azië leefde. In uh, Turkije oh. daar. Ja, dus niet eens in Spanje. En nee, hij komt helemaal niet. Is dus oh, <laughs> nou, nou, nou. Ja, ik, uh, Wat leuk. Dus, ja. Uh, nou ja, goed, door de eeuwen heen is er natuurlijk... Uh, maar ja, veel. En ga jij het nog vieren? Ik ga het zondag vieren met de kleindochter. Ah, leuk. Dus dan ja. uh, hopen dat, sprake, die, uh, dat die komt. Dat die komt? Oh, ja, yeah, oké. Okay. Yeah, yeah, yeah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus, uh, maar goed, tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel... Sinterklaasliedjes aangepast en uh, verbeterd. Want, uh, ja, het mag ook niet meer, hè? Het mag niet meer. Hè? Zwarte Piet mag ook niet meer, natuurlijk. Nee, nee. nee. nee. nee en dus zo'n zinnetje als... Ook al ben ik zwart, het doet... Ik meen het toch wel goed. <laughs> Weet je? Dat is net... Dat ken ik niet. <laughs> <laughs> nou, Vermoor stond er in de kant een stuk van... Uh, hoe, hoe ze het toch in uh, tien jaar tijd voor elkaar hebben gekregen. Of, nou, dat is te negatief. Hoe ze het in tien jaar tijd... Uh, toch acceptabel gemaakt dat er geen zwarte pieten meer is. Dat nou roetpieten ja. en veegpieten zijn. Dat vind ik toch... Ja, ja grappig, maar ik, ja. Vind, ik vind de discussie niet leuk eromheen. Weet je, ik begrijp best dat... de zwarte Piet een kwetsend iets is en al dat. Begrijp ik best wel. Ja. Ik vind alleen... Het, het, het meteen gooien op racisme en dergelijke... Dat het wordt zo hard, die discussie. Ja, ik heb klopt. zoiets van... Ja. waarom nu weer roetveegpieken, Waarom maak je van die hele pieten... Geen engeltjes of, of, of <laughs> kabouters of, ja, weet ik veel, maken wat anders van. Ja, dat is waar inderdaad, ja, hulp. Ja, ik vind ja. het zo jammer dat dat, ja, dat figuur allemaal. Zwarte Piet zo blijft hangen. Ja, ja ja dat is, heb je gelijk in, inderdaad, ja. ja. Want ja, nu je er met de van maakt, blijven het natuurlijk pieten, dus uh, ja. ja. Maar goed, het is een muziekprogramma. Tenminste, ja, lunch, muziekprogramma. Dus we gaan even wat muziek draaien. Ja. We zijn be uh, beland bij bands met de, die beginnen met de J. En ik begin met Jonathan Richmond. En The Modern Lovers met Roadrunner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar zijn we weer. Het, het laatste, wie was dat laatste nummer ook alweer? Dat was natuurlijk ook weer. Jonathan Richmond en The Modern Lovers met Egyptian Reggae. Ja, leuk nummer is dat. Ja, hè? Ja. Lekker, een vrolijk nummer inderdaad, ja. ja. Dus, uh, nou, uh, ik heb weer een top tien lijstje gezocht. <laughs> ja, maar niet de tien machtigste vrouw. <laughs> machtigste vrouw in de geschiedenis. De, op, op tien, Zenbo, uh, Zenobia. Nooit van gehoord. Nee, Zenobia was de koningin van een palmerine imperium in Syrië... in de periode 267 tot 272 na Christus. Ze was een volleerd heerser die zeer slimme acties in de rechtbank hielp... die zeer slimme acties in de rechtbank hielp... en de gerechtigheid en standvastigheid oordeelde... over meertalige en etnische onderwerpen. Koningin Zenobia was na de dood van haar man en de versplintering van het Romeinse macht. in het oosten, oosten getuige geweest van een soberheid aan haar macht. Dus om het evenwicht in de gebieden te verzekeren. had ze het pimaer Rijk opgericht. dat veel van de Romeinse uh, nabije oosten en Antolië en tot Egypte omvatte. Koningin Zenobia had de bijnaam strijderskoning gekregen. Maar toch ook heerste zij met het domein... dat bestond uit verschillende individuen, talen, geloofsovertuigingen... en toonde ze op een slimme manier het uiterlijk van de Syrische heerser. Nou, kijk. Uit, uit Syrië? Uit Syrië. En een vrouw aan de macht. Ik, ik, ik vind dat gewoon heel knap. Op 9 in die kan dan kent natuurlijk iedereen. Ja, die kent iedereen. Ja. ja Margaret Thatcher kennen we ook. Margaret Thatcher kennen we natuurlijk ook. Ja. Die staat op 7. Op, op, op 8, op 7 staat. Cleopatra uh, kennen we ook. Misneus. Misneus. <laughs> en ja, de Asterix en obelix vielen toch op die neus. Ja. <laughs> nou terecht. Op 6 hebben we Theodora 1. Theodora, koningin van het. Uh, Basitijnse Rijk is en getrouwd met koning Justanius I... kan worden genoemd als een van de meest dominante vrouwen... van het Basitijnse Rijk records. En was uh, Justianus meest geloofwaardige gids geworden... door haar niveau en verstand en begrip... en maakte haar gebruik van de macht... voor het bevorderen van heilige en politieke beleid... Dat voordelig voor haar was. Ze staat bekend als de vroegste keizerin of heerser die het recht van vrouwen identificeerde en strenge wetten aannam. om dan handel in kleine meisjes te stoppen. en echtscheidingswetten aan te passen. voor betere voordelen aan vrouwen te bieden. Ja, kijk. Even, even, even, even, even wat. Even tegengas. Ja.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 And and the man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men, this is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl. Willerness. He's wildernis. And bitterness. En lost. Ja, Goed, gaan. dan mag jij weer. Ja, dan gaan we weer even verder. Op, op vijf had ik. Uh, had je poetst? <laughs> Het is. <laughs> Sorry? <laughs> had je poetst. Ze was getrouwd met een koning, met, met, met, met, wacht even hoor, dat was een farao natuurlijk. Met de II. <laughs> en uh, ze heeft het uiterlijk overgenomen van een farao en zo. Dus, ja, uh, oké. Okay. Hij ja. is van lang geleden. Maar zie je toch dat in die tijd al heel veel vrouwen toch wel aan de ja. macht waren. Gek hè? Ja. Op <laughs> vier hebben we Hu Setian. Ja, hè? Van de minde dynastie die heeft hij een beetje opgezet. Is 15 jaar uh, aan de macht geweest. Van 691 tot 705. Is, uh, heeft een ander in haar naam geregeerd. Maar voor die tijd heeft zij uh, altijd ah, gedaan. Okay. Uh, dan krijgen we natuurlijk Elizabeth, de Virgin Queen van Engeland. Van 1558 tot 1603. Uh, zij, zij heeft Engeland gewoon groot gemaakt. It was het Virgin. Ze was oh, is uh, nooit getrouwd. Ze nee, is oh, nooit ja. getrouwd geweest. Oh. En er zijn natuurlijk heel veel films uh, over haar gemaakt. En, uh, ja, ik zou die kennen. Mary Stuart was haar tegenstander. Oh, zij ja. was voor in de protestant. En Mary Stuart was dan katholiek. Ja. En uh, die was van Schotland. Ja. En zij heeft Schotland gewoon ingelijfd. En, uh, oh, ja. Mary Stuart heeft heel lang in de uh, Tower gezeten weet je, in, in, in Londen. Londen? Ja. En op een gegeven moment heeft ze die toch maar laten onthoofden. Oké, okay, dan ben je er ook... Want Mary ja, Stuart ja. had wel een, een zoon gekregen. Oh, oké. Okay. En volgens mij is die dus na... Toch uh, koning geworden. Dus ja? uiteindelijk koning geworden, ja. ja. Maar opgevoed door haar, hè. Ja. <laughs> op twee hebben we Katharina II van Rusland. Katharina de Grote, ook wel bekend ja, nou ja, goed, die heeft Rusland natuurlijk op de kaart gezet in de periode van 1762 Ja, maar Het was een Duitse 1796. koningin, hè? Een Duitse koningin. Huh? Ja, ja, ja, ja. ja. Zo, het was oh. Duitse koningin. Die was getrouwd. Van Peter de Grote. Huh? Ja. Dus ja. En, en... Geschiedenis is best interessant, hè? Maar Ja. ja. Is allemaal. Ah, het, dit was ook een hele harde tand hoor. Ja. Ja, ja, ja, ja. Hoe weet je dat? Daar zijn ook films over. Er zijn, oh. heel, er zijn heel veel films over Catharina de Grote en al dat soort dingen. Ja? Okay. Net zoals Queen Elizabeth. Uh, uh, ja, ja, ja. Nee. Ik kijk alleen maar naar zombiefilms. Nee. Zombies, ja. Nee. Ze zijn nooit opgestaan. Nee. nee. nee. Nou, dan heb je, op één heb je Victoria uh, van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, ze regeerde ongeveer 63 jaar en zeven maanden. Ik denk dat deze koningin... Elisabeth daarbij eigenlijk wel bij in de buurt komt. Ja, zeker inderdaad jij, ja. ja. 36 Ik ga eens even kijken hoe lang ja. uh, okay. Queen Elizabeth. Draai ik muziek. Ja. Wow! I feel good. I knew that I night sugar runs by i feel nice the sugar runs by I feel nice, like sugar and spice So nice, so nice, but I got to hear Wow, I feel good I knew that I would not Dat is dus uh, langer. Die is uh, inmiddels uh, meer dan 68 jaar. Hè? Ja, ongelooflijk, hè? Ja, die is nu 95. <laughs> en we hadden het net over alle roddels natuurlijk. Uh, over uh, Lady Di. En natuurlijk het, het, het recent onder vuur liggen van uh, Prins Andrew... in verband met uh, die Epstein-toestand. Uh, ja, ja. ja. Daar schijnt hij toch ook regelmatig geweest te zijn met uh, jonge meisjes... Dus dat is. Uh, maar goed, het is een rijke geschiedenis. Die je allemaal kan zien op, uh, op, op Netflix hè, bij The Crown. Ik ja. weet niet of er alweer een nieuw deel is nadat. Uh... Nee, de Diana zou als gevonden zijn, inderdaad. Ja, ja inderdaad, dan, dat klopt. Ja. Diana die is de laatste nu geweest. Ja. Dus, ja. Nou. Nog meer nieuws? Al... Nog meer nieuws? Uh, nou, we kunnen zo meteen wel weer wat, uh, wat nieuws doen. Ja. Nou, zullen we ja. het uur uh, dan uitluiden met wat Sinterklaasmuziek? Ja. Ja. Nou, dan gaan we het doen. Als eerste gaan we. Hij komt. Hij komt. Ja. Hij komt, de lieve goede Sint Mijn beste vriend, uw beste vriend De vriend van ieder kind Mijn hartje klapt Mijn hartje klapt zo blij Wat brengt hij u, wat brengt hij mij Wat brengt hij u en mij Wie zoet was koek Wie stout was krijgt de roep Hij komt, hij komt De lieve goede Sint Mijn beste vriend, uw beste vriend De vriend van ieder kind Ah, oh, dat is een leuke synthesizer!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 mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Yeah. Allemaal jongens. Yeah. Kom op. Handjes in de lucht en de voetjes aan de vloer. Kom op jongens. We gaan er een facey van maken. <laughs>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 mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind